Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Ho, ho. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Libanese autoriteiten hebben voor de tweede dag op rij hard ingegrepen... tegen de aanhoudende anti-regeringsdemonstraties in Beirut. Opnieuw werden traangas, rubberen kogels en waterkanonnen gebruikt tegen de demonstranten. Net als zaterdagavond raakten meerdere mensen gewond... Intussen overlegt de Libanese president Aoun met politieke partijen over een nieuwe regering. De verwachting is dat de onlangs afgetreden premier Hariri daarin opnieuw wordt aangesteld als premier. Tot groot ongenoegen van de demonstranten. Arbeidsmigranten in Nederland moeten beter worden beschermd. Dat schrijven SP en de regeringspartij ChristenUnie in een gezamenlijk plan... Daarin uiten ze hun zorgen over de uitbuiting van buitenlanders die hier werken. De partijen willen daar maatregelen tegen nemen, maar zeggen ook dat Nederland beter moet kunnen bepalen welke arbeidsmigranten er binnenkomen en hoeveel. Gisteren meldde vakbond FNV dat er steeds meer klachten binnenkomen van arbeidsmigranten over uitzendbureaus. Vaak moeten ze via het uitzendbureau voor veel geld een kleine en vieze woning huren.